De politie heeft vier inbrekers door een groot deel van het land achtervolgd. De jacht begon in Rotterdam en ging via de snelweg richting Amsterdam. In Amsterdam-Zuidoost vlogen de inbrekers uit de bocht en konden ze worden aangehouden. Ze waren alle vier gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen waren aanspreekbaar en zullen zo snel mogelijk naar Rotterdam worden overgebracht. De vierde verdachte was niet aanspreekbaar. Het gratis popfestival Parkpop heeft 250.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er zo'n 100.000 meer dan vorig jaar. De organisatie spreekt van een mooi aantal voor zo'n mooie dag. Vorig jaar viel het muziekfeest in het water. Bezoekers konden kijken naar optredens van onder andere Bob Geldof en Shinedo Kanner. Parkpop werd voor de 33ste keer gehouden in het Haagse Zuiderpark. Het evenement is zonder incidenten verlopen.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 Vakantie toe. Ik ben overal geïrriteerd van. Ja, als ik die Samsung zie op tv, dat irriteert mij. Of Rutte? Braakneigingen. De familie van Mandela? Vervelend. De Italiaan van de Vira? Blah! Weer een gewonde Arabier? Nee! Maar het ga weg! Hun van Boulevard? Misselijk. Koning Willem-Alexander? Ik ga gillen. Zelfs Obama. De crisis. De euro. Bezuinigingen. Het weerbericht. Ik heb het benauwd. Ik moet weg. Ik moet echt even weg. Die groepen gillende toeristen in Amsterdam. Maar ik weet nog steeds niet waar naartoe. Ergens waar het wel heet is. Wij kennen ze langs in hun vakantiehuis. Tja, veertien dagen. An, hou je in. An, wind je niet op. Met je familie op de camping. Nog erger. Enfin, ik vind wel wat. Maar ik hou even op. Mijn mond tegenover u. Even geen mening. Maandje of twee. En dan barst ik weer los. Daar kan u op rekenen. Doei, doei! <klaan> jongens, ik wil iets opnemen. Het is iets met kippen. Uh, als jullie nou links gaan, gaan staan, dan ga ik rechts staan. En dan doen we allemaal een kip Naar goedemorgen. Oh nee, nacht moet je van Adeline van Lier zeggen. Goedenacht. Mijn naam is Jan Emaus. Adeline is er niet. Zal ik even beschrijven wat zich hele middag afspeelde. Of gisterenmiddag is het alweer. Uh, nou, half drie. Telefoon gaat. Ik zit te genieten van het uitzicht over de uh, Overijzelse weide... En uh, ik heb Adeline aan de telefoon en uh, die legde mij uit... ja, ik ben betrokken geweest bij een aanrijding uh, in België. Uh, een heleboel materiële schade, maar uh, geen persoonlijke ongeluk. Iedereen is nog heel, maar ik ben wel heel erg geschrokken. Uh, dat kunnen we ons voorstellen. Uh, het komt erop neer dat uh, Adeline uh, weer terug is gegaan naar Frankrijk... want ze was onderweg van Frankrijk naar hier om dit hier te doen. Um, en uh, ze is met knallende koppijn in bed gekropen. En uh, ik hoop dat ze nu uh, heerlijk diep in slaap is. Maar we moeten haar uh, deze week dus uh, missen. Ik vind het trouwens wel iets over je arbeidsethos uh, zeggen, want dat heb ik nog niet verteld. Toen ze mij belde, stond ze dus op de vluchtstrook van, van, van de weg waar het allemaal gebeurd is. Dus dat is het eerste wat je dan te binnen wil schieten als je een, een aanrijding hebt. Van, nou, eerst maar eens even regelen dat de nacht van het goede leven doorgang uh, kan vinden. Nou, we wensen haar beterschap en ik hoop dat ze hier uh, volgende week uh, weer zit. Nou, wat gaan we doen? Het eerste uur uh, had Adeline een beentje gepland, een live beentje. Dat houdt u uh, te goed, want we gaan wat anders doen. Uh, we gaan uh, met, met elkaar praten, met uw welnemen. Uh, ik zal even uitleggen wat mij ooit is overkomen. Misschien dat dat uh, voor enige inspiratie kan zorgen. Ik uh, zat, nou, ik denk een jaar of twaalf, dertien geleden in een radiostudio. Daar zit ik wel vaker. En ik zat daar iets uh, uitzending voor te bereiden. Ik kijk op en zie in een belendende ruimte Cees Notenboom zitten. Een door mij zeer bewonderde schrijver. En dan gebeurt er iets raars. Ineens zie je een idool zitten. En dan weet je niet wat je moet. Notenboom keek mij ook aan en uh, knikte vriendelijk. Ik knikte dus terug. Uh, en uh, wat bleek? Hij uh, had een, uh, een interview... Uh, via een lijnverbinding elders in het land. Dus ik zag hem uh, uh, praten gedurende een kwartier... En na dat kwartier kwam hij naar mij toe. Hij dacht dat ik die verbinding had verzorgd. Uh, en zei tegen me: Het klonk heel goed hoor. En toen keek ik hem alleen maar aan en zei: Nou, mooi. En niks van, ik vind u een hele goede schrijver... en kunt u me nog eens vertellen hoe rituelen nou in elkaar zitten? Helemaal niks. Dat doe je namelijk niet op zo'n moment. En een half uur later, dan bedenk je ineens duizend vragen... die je had willen stellen. Nou, wat gaan we vannacht doen? Het onmogelijke waarmaken. Uh, we stellen u in staat... U mee, denk even mee, hè? even je fantasie aan het werk zetten. U mag iemand ontmoeten die u altijd enorm heeft bewonderd. Een internationaal of nationaal bekende persoonlijkheid. Mag zelfs een overleden iemand zijn, John F. Kennedy, ik noem maar iets. Die wilt u ontmoeten. Wat zou u die persoon willen vragen? Wat zou u willen bespreken, wat zou u uh, uh, willen, willen delen aan wijsheid met zo'n persoon. Wie moet het worden? Welke bekende persoon zou u het liefst willen ontmoeten? En wat zou u willen bespreken? We hebben alleen één beperking, geen politici. Want dan uh, zitten we hier een uur over geld te praten en over bezuinigingen. En Daar heb ik helemaal geen zin in. Jullie toch ook niet, zeg. Om, om zeven minuten over twee, kom op. Dat doen we overdag wel, zeuren over geld. Uh, dus, welke bekende persoon zou je willen ontmoeten, een bewonderde persoon... kan ook een acteur zijn, Sean Connery voor mijn part... of wie dan ook, sportmensen, noem het maar op. Wie zou u willen ontmoeten? Nogmaals, mag ook een overleden iemand zijn. En wat, wat zou er dan besproken moeten worden? Wat zou de eerste vraag zijn die je aan die persoon stelt? Ik ben heel benieuwd naar de antwoorden. 0800-1121. 0800-1121.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 Lights beam Creates dreams Walls move Born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go, San Francisco. children are cool, they don't play school, it's an American dream, includes Indians too. Eric Burden en uh, San Francisco Knights uit 1967... die uh, lieten we niet helemaal toevallig horen... want nog maar uh, 14 dagen geleden liep ik rond aan de Westkust... in uh, San Francisco voor de eerste keer uh, voor mij. Dat was een primeur. San Francisco, dat is een stad die tegen je zegt... als je een leuk plan hebt, dan moet je dat vooral doen. Ik zal je niet tegenhouden. Een hele, hele positieve sfeer. beetje Amsterdam 1968, maar dan uh, in een nieuw jasje. Um, Ga die kant maar eens uit bij gelegenheid. Flynn Henderson, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil die oproep graag uh, navolging geven. Ja, want, wat leuk. Uh, ja, dat uh, San Francisco, als ik een lijstje mocht maken van steden... om te bezoeken, ja. dan komt die er zeker in voor. Ja, het is zo'n fantastische stad. Ja, ja. Het is... Uh, en het weer is altijd... Het is heel gelijkmatig wat het weer betreft. Het is er altijd 23 graden, zeg maar... Momenteel eventjes hebben ze een hete golf, heb ik begrepen. Uh, en de mensen daar zijn vriendelijk. Het is een, een merk waar. Het is bijna Europees, maar dan Amerikaans. Het is, het is bijna niet uit te leggen, die sfeer daar. Ja, ik, ik wil het heel graag geloven. Ik geloof van bij die woorden die jij uitspreekt, kan ik ook. Uh... Ik kan mijn voorstelling eigenlijk alleen maar beantwoorden. Oké, okay. Flin, ik zal nog eventjes uh, uitleggen uh, waarom je eigenlijk belt. Wij ja. uh, uh, leggen aan jullie, de luisteraars, de vraag voor. Je mag een bekend persoon ontmoeten. Uh, mag ook een overleden persoon zijn trouwens. Je mag een bekend persoon uh, uh, ontmoeten. Wat wil je van die bekende persoon weten? Wat wil je bespreken? Wie heb jij uitgekozen, Flin? Ik heb uitgekozen uh, Barbara Streisand. Ja, onlangs nog in Nederland. Juist. Ik heb geen kans gehad om haar uh, concept uit te wonen. Mm -hmm. Maar ik heb haar uh, over verschillende uh, scheppingsfasen, zeg maar, uh, een beetje gevolgd. Ja. En, um, en ik verheug me altijd uh, als ik haar stem hoor. En een en cd van haar draai ik graag. Mm -hmm. Ik zie ook graag haar films. En in deze vrouw schuilt zoveel creativiteit, zoveel kunst, zoveel kunde ook. En vakmanschap en uh, ik vind haar zang buitengewoon. Ja. Uh, ik heb wel eens mensen horen zeggen van, oh dat zit maar wat te jengelen. <laughs> maar dat zie ik anders. Ik vind haar stembereik en de controle over haar stem vind ik bewonderend mm -hmm. waardig. En zij heeft uh, heb ik mij laten vertellen, en dat heeft ze ook zelf uh, vaak genoeg toegegeven. Um, uh, zij wil graag uh, zo dicht bij mogelijk uh, bij, bij perfectie komen. Ja, een onmogelijk dat streven is, eigenlijk, hè? Ja, dat is natuurlijk een hele hoge lat. En um, daarmee gepaard gaat, uh, heb ik me ook laten vertellen, een enorme faalangst. Mm -hmm. En mijn vraag aan haar zou zijn, hoe kom je die te boven? Ja. Hoe kun je toch, ondanks deze faalangst, tot deze prestaties ja. komen? Vraag je dat aan haar omdat je er zelf ook last van hebt? Ja. Ja? Ja, heel volmondig, ja. <laughs> je, ja. Je, je, je klinkt alsof je het hebt uitgevonden, de faalangst, vale bij wijze van spreken. Ja, want ik heb zelf ook een deel van mijn activiteiten... speelt zich ook af in kunstzinnige dingen. Ja, wat doe je? Ja. Ik, ontwerp, ik ontwerp sieraden en interieur. Ja. En ik heb af en toe een vraag, daar sta ik voor... en dan moet ik een nachtje over slapen. Mm -hmm. Nou, dan kan ik echt over... Uh, um, liggen dromen in de meest waanzinnige um, hoedanigheid. Want ja. ik droom dan de uitkomst. Ik droom de oplossing. En dan word ik wakker en dan heb ik zo'n Eureka-gevoel. Ja, dat, nou, dat zou toch juist niet moeten leiden tot faalangst? Ja, maar, maar het tegendeel komt ook vaak genoeg voor dat ik wakker word, helemaal geraadbraakt en zeg van ik heb het niet, ik weet het niet. Mm -mm. En, en, en bovendien, als ik dan denk het te weten, um, uh, uh, hoe, hoe kan ik bereiken dat het dan dat ook wordt? Ja. Ja, ja, ja ik, ik bedoel, ik ben Barbara Streisand niet. Dus ik, <laughs> uh, dus ik, kan, je, ik kan je geen zin, zinnig antwoord geven. Ik denk alleen in haar geval is het natuurlijk zo... op een gegeven moment moet ze op. Het moet gebeuren. Ja. En, en dan valt er niks meer uh, te piekeren of na te denken of te twijfelen. Dan, dan ja. doet ze het gewoon. En ik denk dat ja. dat voor jou ook wel geldt, niet? Op een gegeven moment uh, zal een opdracht ja. toch uitgevoerd moeten worden. Zo Van uh, ogen dicht en uh, gaande banaan. <laughs> ja, ja dat, dat, dat, dat, is, dat is natuurlijk ook wel zo, ja. en, maar, maar het, tegelijkertijd geeft zij nauwelijks publieke optredens. Nee, nee is... het Meeste Het meeste van haar schepping gebeurt in de studio. Ja. En, uh, of of in, in de film of in de soundstudio. En daar kan je lang. eindeloos slijpen natuurlijk. En aan... daar kun je natuurlijk zeggen, uh, oh dat was niet goed, dat doen we over. En, en, tot ja. dat, uh, en dan is het nog niet goed. En, en dan gaat ze ermee slapen en ik vraag me dan af, hoe is het voor iemand die de eis aan zichzelf en het eis van het publiek natuurlijk is ook ja. heel hoog. Uh, tot, voel, jij, yes? voel jij je trouwens verwant met haar? Ik bedoel, stel jij ook zulke hoge eisen aan jezelf? Nou, ik heb ook zoiets van... Why voor for a piece of sky? Mm -mm. Ja. Uh, huh? R terwijl je eigenlijk weet dat er zoveel meer is... Yeah. Ja, dat, dat, dat, dat, dat gevoel, dat uh, spreekt mij dus uh, in, in haar teksten ook voornamelijk aan. Okay. Zij is uh, vrijgevochten, zij mm -hmm. uh, hecht eraan dat, uh, dat iedereen opleiding mag genieten, dat iedereen um, zich mag ontwikkelen... Uh, uh, en, en ja, en dan komen we weer bij San Francisco terecht. De stad die ja. tegen je zegt, nou, ja. doe maar. Doe het maar gewoon. Ja. Vlin. Eigen, eigenlijk, eigenlijk wil ik er morgen naartoe. Na <laughs> nou, <laughs> ik kan het je zeer aanraden. Flint, mag ik je heel erg hartelijk bedanken voor je reactie? Ja, heel graag. Oké, okay. okay. blijf je luisteren? Ja, doe ik graag. Oké, okay. dag Flint. Tot de volgende keer en veel groeten naar Adeline. Ik zal het doorgeven. Ik... We gaan naar Anne in Amsterdam. Dag Anne. Goedenavond, dag Jan. Hoi. Nou, wie wil jij spreken? Nou, Jezus, maar ik wou wel zeggen dat van San Francisco was mijn ervaring ook. Ik voelde me echt weer zo'n bloemenkind in Amsterdam. In 68, op mijn blootje voetjes lopen. Ja. Echt positieve sfeer, niks zag reinig. Wanneer ben jij er geweest? Nou, al die tijd geleden, hoor. In, in, in 90, begin 90. Oh, toen. Oké. Okay. Nou, dan kan ik je meedelen, er is weinig veranderd daar. Ah, oh, nooit. De, de sfeer is hetzelfde. Zeg, okay. wie wilde je spreken, zei je? Jezus. Jezus. Ja. Wat is je vraag? Nou, of hij ergens spijt van heeft. Of hij toch iets, dingen anders had gedaan. Mm -mm. Onderdeeltjes. Onder ja. Of hij ook sommige effecten, wat mensen hebben gedaan in zijn naam... Of mm hij -hmm. dat niet heel erg vindt. Ja, dus... Op, uh, en, ben ik, dan, en bent u niet voor me dan, hè? Uh, ja. Op je kleine. Ik, ik eh, uh, hoor aan jou dat jij vermoedt... Uh, dat hij tegen je zou zeggen... nou ja, wel enige spijt. Ik ben niet helemaal blij met hoe het is afgelopen. Nou, ja, of dat, ja dat hij toch had hij misschien had gehoopt... dat God dat misschien wat meer uh, ja, hier en daar... Uh, een handje had geholpen of, of juist uh, iets tegengehaald gehouden. Ja. Hè, van de mensheid kan wel wat bijsturing uh, gebruiken. Ja, ja best. Dat, ja. Dat is... ja, een, een uh, boeiend antwoord moet ik zeggen. We kunnen slecht, uh, of een bemoeiende vraag. Naar het antwoord kunnen we slechts uh, gissen heeft natuurlijk. Het lijntje. Ja. U is niet het lijntje. Maar weet je, ik vind je vraag interessant. Vragen zijn trouwens uh, ja, in de regel veel interessanter dan antwoorden. Ja, ja, ja, nee, je kan er uh, flink over nadenken. Oké, okay. uh, dat gaan dan we met z'n allen doen. <laughs> Anne, dankjewel. Oké. Okay. Goed. Goeie, goeie. Dag. Ja. Uh, je mag een uh, bekende persoon ontmoeten. Het mag uh, een, een, iemand uit deze tijd zijn of uit het verleden, overleden, mag ook al, alles kan. En door jouw bewonderd persoon mag je ontmoeten, mag geen politicus zijn... want dan gaan we over geld zeuren en dat gaan we vannacht niet doen. Wat zou je aan die persoon vragen en welke persoon zou het moeten worden? 0800-1121. 0800-1121. Van uh, Revolver van de uh, Beatles, I'm Only Sleeping. Dat geldt niet voor uh, Irene Spekman uit uh, Driebergen. Dag, Irene. Goeienacht. Nou, wie wil je ontmoeten, Irene? Ja, ik had er twee. Ik weet niet of u het verhaal heeft gehoord. Ik weet van niks. Ik laat me nou, verrassen. Uh, dan komt hier de verrassing. Uh, vanmorgen heb ik geluisterd naar 35 jaar vogels. Ja. Dat programma bestond, 35 jaar. En ik heb het waarschijnlijk ook 35 jaar gevolgd. Ja. Dan zou ik graag met Ivo de Wijs een kwartiertje willen keuvelen... wat ik geniet zou van die humor van die man. Ja. En hoe die kan vertellen. De tweede is... Um... Wacht even, blijf, we blijven even bij Ivo de Wijs, want je wil keuvelen. Gewoon een ja. beetje, beetje kletsen over ditjes en datjes... Ja, en dan uh, zie ik maar lachen, tranen met uit. Ja, oké. Okay. Ik, ik uh, vind het zo leuk dat je Ivo uh, te berden brengt. Want uh, de middelbare school in Hilversum, waar ik op heb gezeten... Ja. Daar, is, daar is hij een blauwe maandag uh, leraar geweest. Dat was in, in de aanloop naar zijn uh, latere carrière als, uh, als cabaretier. En? Het was leuk. Hij had haar tot op zijn heupen destijds. Het <laughs> zag eruit als een soort... soort ja, want ik ken hem natuurlijk ook nog uit die uh, uh, uh, cabaretperiode van ja. hem. Waar ik, hij in heeft gezeten. Dat was ook grandioos. Ik, moest, uh, ik, ik was een enorme bewonderaar van zijn uh, pianist in uh, Cabaret Ivo de Wijs. Dat was Peter Nieuwind. Ja. Die, ook, uh, ook, die, kon ja. die kon zingen, uh, die, die zong het dak eraf Ja, uh, nee, dat, dat is voor ons tenminste, uh, voor mij ook een, een hele glo uh, glorieuze ja. periode. Die carburet periode zijn radioperiode, uh -huh. die periode dat hij iedere zondag weer een ander gedichtje had ja. in Vroege Vogels... Zeg, Irene, ik zit ineens te denken: Irene, Jij zit vanochtend dus uh, naar Vroege Vogels te luisteren. Het is nu vijf voor half drie in de nacht en je luistert nog. Ja, maar dat is to heel toevallig. Dan Want is het goed. Uh, ik kan niet slapen en ik mis Adeline, want ik wil die twee jammen zo graag kwijt. Wil je dat via Adeline regelen dan? <laughs> ja, ik wil altijd wel blijven lachen, maar zolang die mannen er zijn, heb ik er een hekel aan en ik mis haar. Nou ja, goed. Ja, deze week moet je er ja, echt missen. Ja, maar dat missen. is gewoon... Ja, ze heeft nu dat ongeluk gehad. Uh, ze heeft nou andere dingen aan de hoofd. Ja. Maar ik, uh, als ik dacht, ik ben een nachtluisteraar als ik niet kan slapen. Oké. Okay. Oh, uh, uh, Irene, je wilde nog een naam noemen. Ja. Peter Beets. Een jazzpianist. Dan, juist. Ik heb van de week van een, een vriend van me een, een CD van gekregen. Mm -hmm. uh, ik heb hem een keer in Wageningen gezien. Ik heb hem een keer in Doren gezien. Toen had hij Rita de 92 ja. jaar. Nee, joh. Die is, ja, toch, die is toch 87 of zo? Nee, ze is al in de 90. Oh, dat gaan we opzoeken. Ja, nou, eh, moet je luisteren, ik ga er geen, geen fles wijn op zetten, hoor. <laughs> volgens mij... Nee, maar nee, nee, ze is nog geen 90. Volgens okay, mij, volgens mij maar, 88 of zoiets. Maar? Ik had weer een andere discussie met iemand anders. En toen zei hij, en Greetje Kalfeld is toch beter. En ik heb veertien dagen, drie weken geleden... Greetje Kalfeld gezien ja. in, in, in Auschwitz. En die heeft toch een mooie stem. Mm -mm. Maar vroeger was ik helemaal weg van Pia. Dus wat wil je Peter precies voorleggen? Nou, ik wil gewoon weten uh, van zijn... Uh, hoe hij... Ik weet dat hij dus de jazzafdeling van het Concertgebouw... dat mm -hmm. weet ik. Ja. Maar gewoon hoe hij ertoe gekomen is... en het blijkt dus, want dat staat dus op deze CD die ik heb gekregen... Ja. dat hij een grote vereerder van Petersen is. Oscar, Oscar Petersen. ja. Nou... En dan wil ik met hem gewoon over jazz gaan praten en oh. over muziek. Oké. Okay. Wat ik zo leuk vind aan jou is dat je niet specifiek bent in je onderwerp... maar je zegt gewoon Peter Beets en Ivo de Wijs. Twee interessante mannen wil ik gewoon mee van gedachten ja. wisselen. Ik en we kan met mijn eigen man gaan praten die is overleden... en mijn eigen moeder die is overleden, maar <laughs> dat doe ik in mijn gedachten wel. Dat is ook heel mooi. Ik, ja. ik ga even aan, uh, aan Liz, die hier zit, vragen uh, of ze kan opzoeken hoe oud Rita Rijs nou eigenlijk is. Want, ja, nou, het is een oude taal. In ja, in het is, ze is uh, op leeftijd, maar ja. uh, volgens mij, uh, we gaan er geen fles wijn op zetten, maar volgens mij is ze in de 90 nog niet gepasseerd. Ik hou het op, uh, op 788. Uh, nou, dan doe ik met je mee. We gaan het, we gaan het <laughs> uitzoeken. Oh, ze is geboren in 1924, zie ik hier. Okay. Dus ze is uh, 87. Ja, nou, we, we, we hebben je gelijk. Je mag het winnen van hoor. <laughs> 88 is 88. Nou, oké. Okay. Irene, mag ik je hartelijk danken? Graag gedaan. Oké, okay, dag. Dag. We gaan naar de heer Martens. Goedemorgen. Of goedenacht, zo u wilt. Dag, meneer Martens. Goedenacht. Wie zou uh, u willen, willen spreken? Ja, dat... Uh... Een hele vreemde vraag misschien, maar er zit een achtergrond in. Ik zou graag willen spreken met mensen die al lang geleden overleden zijn. Dat zou zijn of Winston Churchill, of ja. Stalin. We zouden eigenlijk geen politici doen, hè? Proeven. Nee. Ik zal u zeggen waarom. Ik ben pas geleden in Yalta geweest, waar die conferentie is geweest. Ja. Misschien weet u dat, weet ja. u dat niet. Ik loop al zo, en ik ben... Uh, bijna tachtig. Ja. Ik loop al mijn hele leven lang af te vragen. En ik heb geprobeerd via boeken dat uh, boven water te krijgen. Ik heb Geert Mak daarover benaderd. Waarom? Waarom is er in godsnaam nooit, nooit, maar dan ook nooit. één bom gegooid op die vernietigingskampen? Ja. En dat is een vraag. Ik probeer overal een antwoord op te vinden. Maar het komt niet boven water. Ja. Het dilemma is natuurlijk wel dat als ze dat gedaan zouden hebben... Uh, ze ook de gevangenen hadden gedood. Kunt u, uh, u kunt rekenen naar te Er zijn er 6 miljoen vermoord. Ja. Wat zou het gekost hebben om die kampen te bombarderen? Daar zaten op dat moment geen 6 miljoen mensen in. Nee. Dat heeft jaren geduurd. Ja. Dus het zou een paar duizend slachtoffers... Ja, wat een afgrijzelijk dilemma, hè? Ja. ja, en ik begrijp niet dat daar nergens over geschreven wordt. Nee. Zelfs Geert Mak gaf een lezing hier in Dordrecht, daar ben ik speciaal naartoe geweest. Mm -hmm. Omdat hij dus over die Tweede Wereldoorlog een serie had gemaakt. Ja. Ik heb het hem gevraagd en hij wist het ook niet. Hij moest u het antwoord ook schuldig blijven. Ja, ja. en dan... Heeft u eigenlijk heeft u een vermoeden waarom de hoofdrolspelers uh, uh, dat nooit ja. gedaan hebben? Ik mag niet, bijna niet zeggen wat ik denk. Nou, u mag het wel, natuurlijk. Ja. Dat is het mooie van... Uh... Waarom, zou, waarom denkt u dat ze het niet gedaan hebben? Nee, ik stel u de vraag. Nou, er waren dus uh, heel veel Joodse mensen... die uh, niet gezien worden, werden. Mm -hmm. Als u weet hoe wij in, in de oorlog en voor de oorlog... Eigenlijk anti-Joods opgevoed zijn. Dat realiseer je als kind. Is dat gebeurd. En dat realiseer je pas op latere leeftijd. Alles dus, was slecht. Dus uw vermoeden is dat anti-Joodse uh, sentimenten. Bedoel, een rol hebben gespeeld? Het kwam ze, mag ik het zeggen? Het kwam ze misschien goed uit. We kunnen er ik alleen maar. Heel we, erg. Ik we vind het heel erg. Dat, dat ik snap dat ik. Denken. We kunnen er alleen maar naar gissen. Naar, uh, naar de, de, de ware redenen. Um, He? het en omdat is... u zei, van je mag iemand uh, vragen die al gestorven is. Ja. Ik wist natuurlijk wel dat ik ook van u het antwoord niet zou krijgen. Nee, nee. Nee, maar uiteraard niet. Ik, uh, ik heb dat ook wel met andere mensen van mijn leeftijd zo. En dan zeggen, ja, we begrijpen dat ook niet. Nee. Men had die kampen dus best even plat kunnen leggen... want ze konden tot, uh, met die vliegtuig overal komen. Ja. Het, is een, het, natuurlijk... is een, het is een interessante vraag die u uh, te berden brengt vannacht... Uh, ja. en, uh, een is beetje een... ongewone vraag. Hè? Dat geeft niet, dat is juist mooi. Ja. Ik, ik wil u hartelijk danken voor uw bijdrage vannacht. Goed. Oké. Okay. Het was een beetje, misschien voor u een beetje ja, teleurstellende vraag. Maar... Absoluut niet, absoluut ik, niet. Ik, vind het, ik, hey, ik zit er toch mee en ik blijf bezig, zolang als ik leef, om proberen erachter te komen wat hier nou achter gezeten nou, is. Nou, die doortastendheid uh, mag wel beloond worden, vind ik. Mag ik u hartelijk danken, meneer Martens? Ja, dank je wel. Misschien tot de volgende keer. Dag. Je mag iemand ontmoeten. Een bekend persoon, een door jou uh, bewonderd persoon. Kan iedereen zijn. Een sportman, een acteur, een, noem het maar op. Wat wil je met die persoon bespreken op het moment suprem dat je hem of haar ontmoet? Wat gaat het worden? Wij zijn benieuwd. 0800 1121. 0800 1121. JJ Kale en uh, Lies. Uh, dit is uh, Caro's Nacht van het Goede Leven. Normaal met Adeline van Leer, maar die schittert vannacht door uh, afwezigheid. Door uh, een, een, uh, ja, een vervelend incident. Ze heeft een, uh, een, een aanreding uh, gehad met de auto. Op materiële schade. Uh, ze mankeert zelf uh, gelukkig uh, weinig. Uh, maar ligt uh, hopelijk nu uh, op één oor uh, in diepe slaap om zo'n zo een beetje bij te komen van, uh, van de schrik van uh, vanmiddag. Ben uit Soetermeer, Goedemiddag. Middag en nacht. <laughs> Goeienacht. <laughs> Dag Ben. Hoi. Uh, ben, wie zou jij graag willen ontmoeten? Ik zou graag uh, Led Belly willen ontmoeten. De Leg uit. Ouwe, de hele oude bluesgitarist, ja. die al in de jaren 40 is overleden. Uh -huh. Maar hij is echt... Noem de king of de string ja. En ik zou hem gewoon willen vragen of hij voor mij wil spelen. En dat ik eventjes gewoon op zijn handen mag kijken. Ja. Even langzaam speelt, Het is dus gewoon eens kijken. Hij speelt zo verschrikkelijk goed. Maar ja, er is ge ge geen beeld van. Dus... Nee. Jij speelt gitaar? Ja, ik speel ook. Ik heb ook een twaalfsnarige gekocht. Mm -hmm. Na hem eigenlijk. Hij was mijn voorbeeld. Mm -hmm. En ik zou het, ja, dat, dat gaat zo verschrikkelijk snel en dat is zo ongelooflijk goed. Wat, wat, dat, dat wat, wil ik wat trek je zo aan in zijn geluid? Ja, het is zo'n heel vol geluid en hij, hij, is, uh, hij tikt heel snel. Hij is echt, echt watervlug. Mm -hmm. En zo'n gitaar is, is, is heel zwaar om te spelen eigenlijk, in vergelijking met een, met een gewone gitaar. Ja. Het mooie van een twaalfsnarige gitaar vind ik... dat uh, de toon er altijd net even naast zit. Hè. Het is niet vals, maar je krijgt ze nooit helemaal in het gareel, die twaalfsnaren. Ja, precies. En dan gaat het een klein beetje zweven. Ja. Maar het, ja, dat, dat maakt het juist. En dit is een heel volgeluid. Maar en dan is hij ook nog zo'n pikker. Dus hij gaat echt... Je, je hebt een nummer van hem, de Gallus Pole. Mm -hmm. Ook door Led Zeppelin uh, gedaan. Ja. Nou ja... Zoals hun dat doen is ook goed, maar het, ja, het lijkt er niet op. Ja. Want ja, wat, wat hij doet met die gitaar, nou, dat ja. is zo snel. Ach, jij jezelf daartoe oh. in staat? De, de Gellis nou, ja. Nee, nee. Nee? Nee, echt. nee, echt niet. Dat is te hoog gegrepen. staat niemand toe in staat, nee. hoor. Nee, dat volgens, dat volgens mij kan niemand dat meer. Wat speel jij dat zelf is. het liefste? Uh, ook een beetje uh, blues. Ik kan wel My Girl van hem spelen. En uh, Alabama Bound. Goodnight mm -hmm. Irene. Maar de simpele dingetjes, dat, uh, dat, dat wil wel lukken. En ja, ik speel in een bandje ook en dan mm. proberen we het wel eens natuurlijk. Heb je gitaar bij de hand? Ja. ja, ik heb hem wel bij de hand. Ik zit wel in het donker. Weer een kleine, ja. Ja, de blues moet je in het donker spelen, Ben. Kan je, ja, ja, dat, dat, kan je een heel klein stukje dan, doen? Ik ga een, stukje, een klein stukje My Girl. Want er is één akkoord die ik misschien misgrijp, Want daarom zit het in het donker. Daar zitten wij niet mee. Oké. Okay, nou, is... ik, ga, uh, ik ga de telefoon neerleggen. Ik hoop ja. dat je het hoort uh, dan. Even een kort stukje. Okay. Ja, één, één maatje. Gewoon. Okay. Ben uit Soutermeer gaat voor u spelen. Op zijn 12-snarige gitaar. In het donker. De blues. Wat wil je nog meer? My girl. Ja, nou, je zat er niet naast. Nee, ik pakte hem nou goed. Ik pakte hem, hem goed, Ben. Uh, in... <laughs> ja. Ma mag, ik je, mag ik je hartelijk danken voor een heel kort live-concert vanuit Soetermeer, Ben? Ja, graag gedaan. En let Billy, ja, okay. je krijgt hem niet te, uh, niet te spreken, maar ik hoop dat je veel inspiratie haalt uit zijn muziek. Ja, nou, dat gaat lukken. Oké. Okay. Bedankt. Dag, Ben. Ja, hoi. Mirjam uit Waalwijk. Ja, hallo. Goedenacht. Ja, uitstekend. Ja. Wie, wil, wie wil jij spreken, Mirjam? Ik wil dus wel dolgraag een keer dominee Terlinde ontmoeten. Ja. En wat en ga je dat, bespreken met hem? En dat moet ik even bijzeggen, dus naar aanleiding ook... Uh, dat bij Knevelen van de Brink is hij kort geleden pas geweest op de televisie. En dan vertelde hij dus, want het is de EO, dat hij niet meer in God geloofde. ja. Hele dus helemaal niet? Helemaal niet meer, nee. nee, nee. En toen heeft hij daar een uitleg van gegeven. Ja. En uh, ten eerste ook, als je de, hij gelooft veel meer in de evolutie, omdat je, als je goed je, je nadenkt. dat is zo immens groot en wat er allemaal gebeurt en veranderd is. en, en hoe, hoe miljoenen jaren eigenlijk. Uh, uh, uh, dat allemaal is eigenlijk ontstaan eigenlijk. Uh -huh. En dan nou, nee, zei dus, dus hij erbij, tussen aanhalingstekens. Vroeger geloofden de mensen ook al in goden. De, de zon was een god en de en, doner en de bliksem. De, en de, de dat waren, hadden, mensen hadden een heleboel goden. Ja. Die zijn ze gaan elimineren. Daar zijn de Joden mee begonnen. Die hebben ze op een gegeven moment één god van gemaakt. Ja. Van welke afdeling ben jij zelf? Ik was vroeger kroons katholiek opgevoed, ja. omdat als kind had je geen keus. Dat Ik zeg, zeg wel eens met terecht, door je strot gedouwd. <laughs> Want je moest naar de kerk, je moest dit en je moest dat. Hè. Ging je ook iedere week biechten? Dat ook, ja. En, ja. En, maar op een gegeven moment word je, word je volwassen. En, je gaat, en ook de televisie heeft natuurlijk een grote... Uh, uh, uh, uh, hoe noem ik dat? Een, een, een grote cent in de, in de dingen. Die heeft ook de mensen tot nadenken gedacht. Want mm -hmm. de wereld was natuurlijk nog zo klein. En waar sta jij, waar sta jij nu? Nou, ik ben dus atheïst. Ja. Dus je bent het eigenlijk met Dominé Terlinde eens? Ja, maar dat is zo leuk eigenlijk. Want die heeft ook geloof ik, nog de, de, de, de. die heeft ook bij het huwelijk gestaan bij de bij de koningin en, en, en, en, en, en Klaus geloof ik. Die mm -hmm. was overal vertegenwoordigd in de kerk. Ik, me, ik meen zelfs ook bij het trouwen van Maxima en Willem Sander ja. dat ik me niet vergis. Dus je zou graag met hem van gedachten willen wisselen over ja. eigenlijk dat het feit dat jullie geloofsbelevenis een beetje parallel loopt. Ja, het leuke is eigenlijk, want ik, ik heb eigenlijk, dat is de laatste waar ik aan gedacht heb, ik heb altijd ook gedacht, hoe kan dat nou dat mensen daarin geloven? Omdat mm -hmm. ook na de hand kreeg je dus weer, het, ik noem het haast een soort politiek, dan kreeg je dus het Rooms-Katholieke, mm -hmm. kreeg je dus. Dus dan gingen ze dus in drie goden geloven en nog maar één god, ja. dat, Hocus -pocus, kan er geen chocola van maken. Hè? En dat er een kind geboren is. ...nogenaamd de god die de wereld geschapen nou. heeft. Nee, ik hoor de twijfel uh, heel duidelijk uh, tussen jouw regels door. En daar zou je graag met Domineet en Linde over uh, willen praten. Ik kan me dat voorstellen, Mirjam. Ja, maar ik, Mag moet, ik... Er iets, maar ik moet er iets bij vertellen. Nou, maar wat, weet wat je, ik moet je heel eventjes uh, uh, dan uitleggen... ...dat Erik uh, uit Arnhem uh, zit te wachten op het ogenblik... ...en die wil ik ook aan het woord laten komen. Dus ja, nog, e nog, even, nog even twee zinnen, Mirjam. Ja, het is heel kort. Ja, oké. Okay. Nou, heel kort dan, hè. Uh, hij vertelde dus dat de Bijbel hè, eigenlijk is iets wat de mensen verzonnen heeft... en wat de mens een beetje in toon zal houden. Eigenlijk. Mm -hmm, ja. Daar kun je over nadenken. Ik denk, je hebt eigenlijk gelijk. Want door die Bijbel... Is, blijft er een hoop kwaad uit de wereld. natuurlijk. En dat is eigenlijk de opzet van de Bijbel. Ik dacht, ik was het er zo mee eens. Ja. Ik denk, yes. De... Maar vindt u dat niet frappant? Wat ik dus dacht... wat hij dus eigenlijk zegt door de, door de, door de televisie. Gelijkgestemde geesten. Ja, prachtig. Altijd he? fijn om mee te maken, Mirjam. Ja. Precies. Oké. Okay. Nou, dan wil ik je hartelijk danken. Geen dank. En uh, wellicht ontmoet je me je weet het niet, hè? Ja, ik zou hem heel graag willen ontmoeten. Ik okay. vind het heel leuk dat ik dat even mocht vertellen. Nee, nou, dus awesome. wij vonden het leuk om je te beluisteren. Dag Mirjam. Dank, dank je wel. Dag. Dag. Erik uit Arnhem. Dag, goeienacht jongens Erik. Wie gaat het worden, Erik? Wie wil je nou, ontmoeten? Ik, wat, wat mij betreft uh, zou ik heel graag de Prins willen ontmoeten. Ja, wat ga je bespreken? Uh, omdat ja, ik vind die man geniaal qua muziek maken ja. en zijn artistieke uh, uh, zijn artistieke graven die zijn zo uiteenlopend van, van cd tot cd van muziek tot muziek ja. en waar hij die creativiteit vandaan haalt hij heeft sowieso een voorliefde voor mooie vrouwen dat, dat zie je in iedere clip van hem natuurlijk ja. maar waar, waar, waar, hoe, waar, hoe, die, hoe die man gegroeid is gewoon vanaf, vanaf begin uh, ik ben niet, niet gelijk echt een grote fan van hem dat moet ik even bijzeggen. Wat ik, zo ja, gewoon, wat ik bijzonder vind aan zijn muziek is, als je twee akkoorden hoort, dan weet je, oh, dat is van Prins. Ja, dat inderdaad, maar gewoon, het is, het, die man is geniaal, in, naar mijn ogen. Mm -hmm. Ben je er nog? Ja, ik was oh, er nog. Ja, ik hoorde ineens iets piepen. Je vindt vind, uh, vind hem geniaal. Um, ja, en je maar, zou... qua, qua muziek, qua muziek, qua muziek, qua muziek uh, maken en zo, maar ik zou hem ook persoonlijk willen ontmoeten, van hoe, hoe die man zelf is. Ja. Wat verwacht je eigenlijk? Want je hebt altijd een soort verwachtingspatroon natuurlijk. Ik, ik denk dat ik denk dat een hele uh, een hele timide man uh, op zichzelf is. Mm -hmm. En dat dat dat zijn gedachten als mijn creativiteit uit uh, net bezig is. Ja. Dat, dat dat verwacht ik. Ik kan me herinneren dat Kenny Dulve heeft met hem gespeeld, hè? Ja. En die vertelde dat, nou, ze gingen s'avonds na een concert... Ging de, ging de hele bemanning van de show, die ging nog uit. En ze zeiden tegen hem, ga je mee? En toen zei hij, nee, dat kan niet. Ik kan me niet vertonen. Dat vond ik wel een beetje ja. tragisch, eigenlijk. Ja. Dus, dat is wat ik bedoel, net een beetje timide man. Ik denk dat zijn geest zo vol zit met creatieve dingen. En ook ja, ik weet niet met wat meer. Maar ik zou zo graag met die man eens een keer een gesprek willen. Als dat maar vijf minuten zijn, dan dat lijkt dat nog wel een uur volgens mij. Ja. het <lacht> zal waarschijnlijk nooit gaan gebeuren. Maar de, Erik, ik, de, ik, de, zou ja. willen, ik zou willen dat ik het voor je kon regelen. Maar... Ja, als nou, je ja, <lacht> het kan regelen, dan, dan, dan heb je mijn nummer in ieder geval. Ik heb ontzettend veel behoorlijke dingen voor die man. Ja. Leuk je gesproken te hebben, Erik. Jij bedankt. Dag. Goeie, goeie dag nog. Nou, uh, wie wilt u uh, spreken? Welke uh, bekende uh, persoon wilt u, uh, wilt u spreken? Het kan uh, uh, iemand zijn uit het heden, mag ook een overleden persoon zijn. Een door u bewonderd iemand, geen politicus, SVP. Uh, wie zou u willen spreken en wat zou u te berden willen brengen? Wij zijn benieuwd. 0800-1121. 0800-1121. The Beach Boys, en uh, ik vind het zo'n mooie titel... You Need a Mass of Help to Stand Alone. Uh, waar hebben we het over in Caro's uh, Nacht van het Goede Leven? Over het volgende. Je mag iemand uh, ontmoeten, geheel naar keuze. Een door jou bewonderd persoon. Kan iemand uit het heden zijn. Mag ook een overleden persoon zijn. Alles is vannacht mogelijk. Het is een wonderlijke nacht, nietwaar. Wie gaat dat worden? Wie wil je heel erg graag ontmoeten... Of niet per se een idool te zijn... maar het kan ook gewoon een uh, interessante gesprekspartner zijn. Wie moet dat worden en wat wil je bespreken? 0800-1121. 0800-1121. Misschien uh, spreken we elkaar nog voor drieën. Zou mooi zijn. We gaan uh, zo luisteren naar Neil Young... en uh, een nummer van uh, After the Gold Rush. Zijn, uh, begin van zijn bloeiperiode, zou je kunnen zeggen. I believe in you, is it? I believe in you, Neil Young in de nacht van het uh, goede leven van de Caro. Um, even kijken. Ja, we hebben toch nog uh, een beller. Dat vind ik fijn, zo kort voor drieën. Uh, dat is meneer of mevrouw Bakker. Goedemorgen. Goedemiddag. Ja, ik ben Maarten Bakker. Uh, oh, ik, Ja, oké. Okay. Iedereen mocht. Nou, iedereen in ieder geval. De mensen die mochten. Uh, Zeggen met wie ze zouden willen spreken. Ja, wie zou u willen spreken? Ik zou graag Zul de Korte willen spreken. Zul de Korte, ach. Zul de Korte. Ja. Hij leeft natuurlijk niet meer. Nee. Maar uh, ik had en heb nog steeds een grenzeloze bewondering... voor zowel zijn muziek als zijn tekst. Mm -hmm. En die combinatie, die kom je... nou, laten we maar zeggen, nergens uh, meer uh, op die manier tegen. Ik ben het, he ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. Nou, dat doet me genoegen. <laughs> ja. ik, heb het maar, geno ik heb het genoegen gehad. Ik ga je nu heel jaloers maken. Ik heb hem ontmoet. Nee, maar wacht even. Ik heb hem ook ontmoet. Oh ja? Ik zal het sterker... Ja, want ik kom van dezelfde blindeschool... waar ja. hij ook vandaan kwam. Ja. En hij was wel een paar jaar ouder. Uh, hoe zeg je dat? Een paar jaar... Uh, een paar lichtingen ouder. Dus toen ik daar aankwam, ja. ging hij zo ongeveer van de school af. En een hele, Ik heb hem één keer... want hij, uh, soms maakt hij ook gelegenheidsteksten... Mm -hmm. En uh, op, be op bestaande melodieën. Dus ik heb een keer de grote voorrecht gehad om te mogen begeleiden. Ja. En later, veel later, toen heb ik, om welke reden, ik weet niet meer waarom... ...heb ik weer contact met hem gezocht. Toen hebben wij via cassettebandjes hebben wij nog uh, heel lang over alles en nog wat kunnen keuvelen. Oh, wat leuk. Je, nu maak je mij jaloers. Ja, dat dacht ik. <laughs> ja. Nee, en hij... Nou ja, omdat wij ook de, de, de, de, het gemeenschappelijke hadden... van dezelfde school. Ja. Dus wij kenden bepaalde... Ja, verraters had je daar op die school. Hè? Ja. En, maar hij had ook... Hij had wel degelijk ook nog een, een bepaald standpunt. Een bepaalde inhoud. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, toch? Ja, en, maar de tekst en de muziek... Schitterend, schitterend, schitterend. Ja. Ik kan wat, het niet, uh, niet minder uitdrukken. Wat, wat had je nou nog met hem willen bespreken? Nou, dat zeg ik. Of, of hij uh, misschien uh, uh, op dit moment uh, ook nog wel uh, mensen... waar hij dan weer bewondering voor had. Die had hij heus wel, hoor. Hij, ja. hij hield vooral van klassieke... Nee, niet van klassieke, maar van, uh, van klassiek spelende uh, pianisten. Zal ik maar ja. zeggen, Art, Art Teutin bijvoorbeeld. Dat deed hij zelf ook, hè, eigenlijk? Ja, eigenlijk wel, ja, ja. ja. Dus en ik ben nog... Uh, ja, maar toen was hij dus uh, toen was hij al dood. Maar toen ben ik nog een keer daar, daar in Helena veen, waar hij woonde. Ja. Daar ben ik een keer geweest. En daar heb ik toen met, uh, met zijn vrouw Tia nog wel eens gesproken. Ja, talloze klokken bezat hij, hè? Prachtig, prachtig. Ja. Ja, maar nou, vooral, ja, prachtig op het hele uur. Dan, uh, dan ja, barst dan het, het los. Radelen, ja, ja, ja, dat wel, ja. Nee, maar de, vooral de muziek en de teksten en zo, ja. de sens. Heel erg mooi. Ik vind het alleen jammer dat je het tegenwoordig... En wat hij ook vond, hè, en daar ben ik het ook erg mee eens... Hij vond dat als het, uh, qua begeleiding... Uh, kon het op een gegeven moment maar genoeg zijn. Mm -hmm. Hij wilde niet dat hele orkesten hem begeleiden. Hij zat alleen maar het liefste achter die piano. En dat, vond, dat was ik met hem eens. Hè. Ja, hij dus wilde dan had het... je een geheel tussen tekst en muziek. En dat, dat geheel, dat, dat deed het. aan de rest vond hij allemaal maar overbodigheid. Ja. Wat vond jij uh, een van zijn betere titels? Nou, hij heeft uh, uh, ja, zoveel uh, teksten gehad. Je had natuurlijk dat Anita, hè, dat, daar was hij zo, zo knap in dat hij daar niet eens uh, liet rijmen. Mm -hmm. En toch uh, ging iedereen zo ongeveer uh, nou ja, ontzettend ontroerd uh, daar tegenaan. Ja. En uh, je hebt natuurlijk ook uh, dat lied van, uh, van, ja, ik weet niet meer precies, dat, over iemand die. Die ging trouwen en die hadden bijna geen... Uh, ik, ik, die teksten ken ik niet, ik weet niet hoe ze precies heet. Hoor. Nee, is ook lastig, hoor. Ik, ik bedoel, uh, ik vraag je dat nu zomaar ineens. Ja. Uh, ik, ik herinner me één dag voor ik moet sterven. Dat, dat ja, heeft, ja, ja, ja, dat heb ik ook erg. Eh, dat op, heeft me op, op, op. erg getroffen. Ja, nou dat is het. Maarten, ik vond het heel erg leuk dat ik je kort voor drie... nog eventjes kon spreken over uh, Jules de Korte. Nou, en ik ben blij dat ik het even mocht zeggen. Want uh, ik hoor hem te weinig. Dat okay. moet ik ook erbij zeggen. Dat moet wel wat vaker gedraaid worden. Dit dus als je invloed kan uitoefenen... Ik ga er tegenaan, Maarten. Dank je wel, hè. Dag. Dag. Het is uh, bijna drie uur. We gaan uh, naar het journaal uh, luisteren van drie uur. En daarna gaat deze wonderlijke nacht gewoon door. Tot zo.